Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Cabello en Havana en te delen van hier de tot de klokjes van 7 uur en uh, ja vandaag de gast dus uh, doen hier in de studio. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Hey. Zo. Nou, gaan we, gaan we hem eruit gewoon uitgooien doen, ja? Want ja, ja we gaan gewoon verder. <laughs> ik ben er een, een beetje ingewerkt. Ja, ben je nou ja. eindelijk? Ja, je moet even, de, ja, even ik, de microfoon inzetten. Ja, ja, ja. Ik heb niet zo'n hele harde stem. Nee, ja. <laughs> daarom. Hey, ik, uh, ja uh, goedemiddag in ieder geval. Goedemiddag, uh, ja, goedemiddag, uh, goedemiddag luisteraars. Ja. En ik hoop dat je een fijne reis hier naartoe hebt gehad, want het is een behoorlijk eind geweest. Ja, bijna twee uur gereden, maar goed, Zandvoort aan zee, dus dat is altijd goed om naartoe te mm, toch? Ja, ja. <lacht> ja voor je rijdt <lacht> rijd naar het strand. <lacht> ja, terwijl ik zelf daar ook bijna aan woon, maar het maakt niet uit. Ja, ach, andere kant van Nederland. Ja, is een hele andere kant. Ja. Hey, um, ja voor, de, voor de luisteraars in ieder geval, uh, ja, stel jij er eventjes voor en uh, ja, vertel eens wat, uh, wat doe je naast het uh, dagelijkse leven eigenlijk. Uh, nee, ik ben dus Doenia, ik ben zangeres. En dat ben ik al uh, eigenlijk vanaf kinds af aan is dat mijn passie. Ja. En ja, ik, uh, ik ben ook huisvrouw, moeder. Ik uh, ben altijd zelfstandig onderneemster geweest. Kinderspeelparadijs gehad, uh, horecabedrijven gehad. Ja, daar Daarmee dus mijn... ik me nog iets van te herinneren. Kinderen. Ja, witsen. ik heb een tijdje kinderpop ja. gedaan. Heb ik zes ja. jaar gedaan, dat klopt. En dat was een hele mooie combinatie ook toen met het bedrijf. Ja, en dat is vorig jaar verkocht, zeg maar. En nu uh, ben ik fulltime met zingen bezig. Dat was ik daarnaast altijd uh, ook wel heel veel. Maar ja. nu echt mijn focus voor 100% op het zingen. Ja, ik, ik, uh, ja. eigenlijk uh, ken ik al aardig wat, wat nummers van je. Uit de uh, verleden tijd in ieder geval. Daarom zeg ik, uh, destijds uh, deed ik ook uh, via radiostations, via internet uh, draaien. Ja, en dan kwam ik je ook regelmatig tegen. Dus. Ja, ik draai al heel wat jaren mee. En uh, een van mijn, uh, mijn grootste hits is toch wel de Zuidenwind, Of ja. de warme Zuidenwind. Dat is nummer uit 96. En die is nog steeds een, uh, een hele grote hit in het land. En dat is ook sowieso wel heel leuk natuurlijk. Dat een liedje zo lang mee kan gaan. Ja. Maar ja, daarna heb ik nog zoveel singles uitgebracht. Albums uitgebracht. Uh, het is ook een tijdje radio stilte geweest. En dat betekent niet dat ik niet meer zong. Maar ik uh, heb toen geen platen meer uitgebracht. En in 2004 ben ik daar eigenlijk weer mee begonnen. Dat was uh... Privé situatie? Uh, nou, eigenlijk, uh, ik was tussen 91 en 96 zat ik bij uh, een platenmaatschappij. En de toenmalige directeur kreeg een hartstilstand, maar heeft het gelukkig wel overleefd. En okay. uh, doordat hij dat kreeg, moest hij eigenlijk rustig aan gaan doen en zou ik overgaan naar een grote platenmaatschappij. En hij was kleinschalig. En je weet zelf, als je kleinschalig bent, heb je als artiest gewoon veel meer aandacht. Ja. En ik zag het eigenlijk niet zitten om in de massa te verdwijnen. En, en tussen allerlei artiesten in te gaan. Uh, niet ook me daar te goed voor voelde. Dat bedoel ik daar niet mee. Maar puur omdat je dan een nummertje wordt. Ja, inderdaad. Ja. En, uh, bedoelen we mee, uh, uh, laten we zeggen, Marco Rosato. Een Fransbouwer. En, uh, ja, die staan mensen. op één. Ja. En, en jij loopt zeg maar ergens achter uh, aan het rijtje mee. En uh, ja, ik heb daar puur voor gekozen om dat niet te doen. En uh, ik heb dus die tien jaar daarna heb ik, even kijken, 96 nee, acht jaar, sorry, ik lieg... Uh, heb ik dus geen platen meer uitgebracht. En in 2004 kwam ik mijn uh, toenmalige platenbaas weer tegen. En nee, nou ja, alles ging goed met hem, maar hij had alweer zijn label. En toen ben ik eigenlijk weer bij hem onder contract gekomen. Okay. Tot, tot 2008. En ja, toen gingen eigenlijk onze wegen scheiden... omdat hij op een hele andere pad zat als ik. Ja. Hij wilde mij een bepaalde richting op... waar ik me eigenlijk niet gelukkig bij voelde. Ja. En toen ben ik eigenlijk zelf het kinderproject op gaan zetten. En dat is weer helemaal opnieuw beginnen... Van, van bodem af aan. Maar dat heb ik met zes jaar lang met heel veel plezier gedaan. Ja, dat uh, zeg ik, dat heb ik. Uh, ja, nou ja, dat, dat stukje heb ik nog gevolgd, in ieder geval. Ja, dat ja. was ook heel leuk om te doen. Andere doelgroep, dankbaar publiek. Ontzettend leuk om met kinderen te werken ook. Ja. Alleen ja, in 2013 ben ik daarmee gestopt. Ja, 2013. En toen ben ik eigenlijk weer solo teruggekomen. En toen heb ik eerst nog twee jaar een duo gevormd. Engelstalige uh, Love Ballad, zeg maar, uit de ja. jaren tachtig. met Stacy. de zanger van 24-7. Die is voor heel veel mensen wel bekend. Ja. Want het is uh, een act die nog steeds heel erg goed draait wereldwijd. Eigenlijk ja, uh, ongelooflijk. Ja. Ja. ja, dus uh, nou ja, goed. In uh, 2014 heb ik echt besloten. Nee, even kijken, vorig jaar was dat. Want ik, ik ga. Het is natuurlijk allemaal zo snel. Ja. Vorig jaar, uh, januari 2017. Heb ik, uh, mijn, uh, ben ik teruggekomen met. Uh, ik ben met jou niet getrouwd. Dat is een single van mij uit 2007. Die heb ik toen ook gedaan. En ja, klopt. ook dat was nog een steeds veel gedraaid plaatje. Voor, like. Ja, voor, voor mij was het heel bekend. Want ja. Van mijn <laughs> leeftijd gaat het al heel ver terug. Ja, dus want het is origineel uit 68 van Tony Bas. Ja, ja. En ik heb dat toen opnieuw opgenomen. En ik moet zeggen, dat wordt nog steeds jaarlijks met carnaval en in de feesttenten en in de kroegen wordt dat gedraaid. Ja. En toen dacht ik van, nou ja, iedereen kent mij daarvan. Dus ja. ik heb dat opnieuw uitgebracht. Een nieuw sausje eroverheen. Ja. En sinds vorig jaar ben ik dus eigenlijk weer helemaal... Uh... Up-to-date. Ja, volop terug. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel erg blij. Mensen die kennen me nog steeds. Want je weet zelf, in het vak ben je heel snel vergeten. Ja, ja. Maar ik heb waarschijnlijk toch mijn sporen wel verdiend in het verleden. En uh, ja, het gaat eigenlijk heel erg goed momenteel. Ik denk dat we wel eventjes uh, gaan draaien. Ja, ik Zou zal... signal... ik maar doen, ja. Ja, toch? Dat doen we. Ja. ja. <laughs> doen we. De, de dag en uh, doen we. Ja.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 Dag. Nou, met het zonnetje gaat dat zeker lukken, doen je. Ja, lekker liedje. Ja, het is niet... Uh... Het is niet helemaal zonnig, zeg ik. Oh. Ja, maar het is lekker weer, hoor. Een beetje sluierbel, ja. maar goed. We hebben niet te klagen. We hebben niet te klaar. Laten we niet zo klaar. Zo is het. <laughs> ja. Nou ja, ik bedoel, je moet straks ook nog een heel eind terug. Of heb je nog een op te Ja, maar ik weet je, ik zit zoveel in de auto. Dus voor mij maakt het niet uit. Het is eigenlijk een beetje mijn tweede thuis. Ik rij zoveel kilometer. <laughs> het het, het dus... rijdende kantoor. Ja, maar. daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus uh, ja, ik vind het helemaal niet erg. En ja, je rijdt gewoon heel veel. En dat is logisch, want je gaat het hele land door. Dus ja. Uh... Ja. Dat is inhorent aan het vak. Hé, hey, uh, even kijken hoor. Je hebt ook nog een album uitgebracht. Recht uit mijn hart. Ja, twee zelfs. Die is uit 2000... Mm, moet ik even... Acht of 7 moet ik zelf is ook spitten hoor. 2007. <laughs> ja, ja, ja, En in, ergens in 1996 heb ik... Uh, dit ben ik. Maar dat was onder de naam Doenja met een U. Want ik heette eerst Doenja met een U. En omdat iedereen altijd zei... Dat dun, gaat, ja. dat gaat, dat gaat heel <laughs> ver terug. Ja, dat is 1996 geweest. Ja. Dus dat gaat ver terug. Maar uh, ja, dat was onder de naam du du Dunja ook wel. Maar ze zei altijd Dunja. Dus ik, ik ga het nu zelf ook een <lacht> beetje doen. <lacht> dus we hebben dat veranderd. En uh, ja, dus maar nogmaals. Ik loop zelf ook al uh, best wel ruim 36 jaar mee. Ja. En als kind het podium opgeklommen. Dus ja, veel, veel singles uitgebracht. En uh, ondertussen drie albums. Waarvan één Kids album en twee Nederlands talen. Ja, ik, ik, ik heb van het album heb ik hier, hier een nummer uitgevist. Okay. En, uh, ja. Oh, luister toch. Oh luister toch, ja dat is een ja. cover van Ben Kramer. Een ja. Heel mooi liedje is dat. dat is een prachtig nummer. Ja. Uh, daar had je zelf ook iets mee met, met Ben Kramer zelf? Of nou, of? Ik, ik was toen, ik vind Ben Kramer sowieso een hele goede zanger hoor. Een goede artiest. Maar ik was toen een keer bij een live optreden. En ik kon dit nummer eigenlijk helemaal niet. En toen hoorde ik dit en dat was gelijk zoiets van wauw. Ik vind dit zo'n gaaf liedje, dat wil ik ook gaan doen. En dat is ook gebeurd. Ja, zeg ik, ik ben ook gewoon die tijd. <laughs> ja. Dus ja, Ben Kramer, ja, oh, luister toch, ja, dat nummer ken ik natuurlijk heel goed. En mijn opa en oma, die, nou ja, die draaiden dat altijd. Okay. Dus dat soort dingen, ja. Dat en dat is deed jij luisteren altijd, natuurlijk, want oh, luister toch? Ja. Je was een gehoorzaam mannetje. Ja, heel gehoorzaam. <laughs> ja. Hey, maar ik denk, ja, ik, ja we gaan hem gewoon lekker luisteren. Ja. Oh, luister ja? oh, <laughs> toch. En uh, ja, het spijt me, staat er tussen haakjes bij. Luister ze allemaal. Jij praat al dagen niet. En je hebt verdriet. Jij kijkt mij niet meer aan. Als ik wat zeggen wil. Is je blik zo kil. Jij ziet mij niet meer staan. Niet verder gaan, heb het fout gedaan, nee ik draai er niet omheen Oh het spijt me, toe begrijpen, laat me nu niet alleen Ik weet dat het gaat, ik beloof je, toe geloof me, het is toch niet te laat. Toch, het spijt me. Ja, een cover van de uh, dus. Heb je goed geluisterd? Ja, ik heb heel goed geluisterd. Ja, dat klopt, ja. Nee, nee, de de tekstie staat me nog naderbij, dus. Oké, oké. Daar ga ik niet meer in dan, want misschien is het wel gevoelige informatie. Uh, uh, nou, nee, dat valt mij heel um, nou ja, eigenlijk uh, gaan we nog eventjes terug in de tijd met uh, een nummer wat, uh, ja, wat ik toen veel draaide van jou. Dat is Adieu Amore, Dan ga oh. maar weg. Ja, dat klopt. Krippel. <laughs> ja, okay. oh, ja, dat klopt. Dat is ook uit 2007. Ook van hetzelfde album als uh, ja. Recht uit mijn hart klopt. Ja, nou, uh, dat is in ieder geval een nummer wat ik, uh, wat ik toen heel veel draaide. Oké. Okay. Uh, ja. ja, ik vond het gewoon een prachtig nummer. Ja, dat is het ook wel. Het, is ook, uh, het is een, was een Duitse cover trouwens. Ik heb echt een giebel. Sorry, ga <laughs> ik even moesten. <laughs> nou, geef me rustig aan. <laughs> Dat is echt irritant. Ik bedoel, uh, als, je, als je zegt van nou... We ja, zei, een plaatje ga maar weg. draaien. Dan, uh... Ja, nee. Ja, nee, dat klopt. Het dat dat was ook een mooi nummer om te doen. Alleen ja, dat zijn... Ik heb natuurlijk zoveel nummers uitgebracht. Het is niet weer iets wat op mijn repertoire staat. Maar ik hoor hem op nog een grote zender bijna dagelijks voorbij komen ook. Ja. Dus het is nog wel een veelgedraaid nummer. Ja. Nou ja, ik bedoel... Uh... Dat, uh, dat is ook een eigen nummer, is dat eigen inbreng geweest? Ik of, heb zelf de tekst geschreven, ja. Het is wel een cover, een Duits ja, ja. nummer was het. Maar ik heb wel zelf de tekst geschreven op de nummer. Okay. Dat was toen voor mij, op dat album heb ik een paar pogingen gedaan. Om, uh, om inderdaad teksten te, te vertalen of te, te schrijven. Want ja. dat had ik daarvoor dan nooit gedaan. Want ik krijg mijn liedjes meestal zeg maar aangeleverd. En uh, dat was ook wel heel leuk om te doen. Ja, maar je doet, je doet dat nog steeds, nummers schrijven? Of nou, tenminste heb, de teksten schrijven? Nee, momenteel niet. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik zeg maar, ook wat covers uitgebracht op mijn in en laatste single. Dat is een eigen liedje geweest, maar niet door mij geschreven. En uh, Pluk de Dag is eigenlijk geschreven door mijn mental coach. Ja. En daar, daar ben ik al zes jaar bij. En die, uh, die heeft me eigenlijk geleerd om weer in mijn kracht te gaan staan... en mijn eigen keuzes te maken en mijn droom te gaan leven. Want mijn bijnaam is Doen, ja, leef je droom. Ja. En uh, hij heeft dit nummer eigenlijk voor mij geschreven... maar ook op mijn lijf geschreven. Want wat ik daar ook zing... dat is precies zoals ik in het leven sta. Ik vind, je moet genieten van het leven. Mensen moeten lekker de dag plukken. Dus de dingen doen waar ze zin in hebben. En niet wachten tot morgen. Want we weten zelf, morgen weet je niet wat er gaat gebeuren. Ik wou net zeggen. Ja. En heel vaak zie je mensen die de hele leven hard gewerkt hebben... dan hebben ze eindelijk tijd om, om rust te nemen... om de dingen te gaan doen ja, die ja. ze willen doen. En dan is er in één keer een einde. ja. ja. En er zijn ook mensen die dan de mogelijkheid dus niet meer krijgen... en die altijd zoiets zeggen van... ja, maar ik heb spijt dat ik dat nooit heb gedaan... En ik hoop echt mensen te inspireren om de dingen te doen die je leuk vindt en die je uit je hart wilt doen, om die nu te doen. Ja. En mijn naam is ook niet voor niks ja. dus alles valt samen. Doen, Doenja, pluk, Doenja en, en, pluk en pluk de, pluk dag. de dag. Ja, ja, ja want ik, ja, ja. In de clip is ook heel leuk, want in de clip laat ik dus ook mijn leef, uh, leef de dag momenten zien. Zeg maar. ja. uh, dat is onder andere een parachutesprong. Ik ben in Lapland geweest, want men vraagt me nu. Dat is wel grappig. Vandaag hoorde ik het weer in een interview. Is, Jol, dat, uh, is het echt? Ja, is dat inderdaad dat je in die arreslaai zit? In, ja, en maar... Is dat dan echt of is dat gewoon green screen werk? Nee, ik zit inderdaad op de bank, en dat is studio. Maar alles ja. wat je op het beeld voorbij, het beeld voorbij ziet komen, dat, dat is... heb ik daadwerkelijk gedaan. Ah, okay. Dus inderdaad, met het randy was prachtig. Ik, het was wel een lapland. Het leek wel of ik in een, een, een levende kerstkaart terecht kwam. Ja. Met nou ja, daar leek het ook op inderdaad. Ja, maar dat, dat is ook echt je ervaring. Want het was daar min 32. En het was zo stil en zo mooi. Echt, ja, ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Nee. Maar ja, dan ook die parachutesprong. Uh, ik snap nu nog niet waarom ik het gedaan heb. Maar goed, <laughs> weet je, het is iets wat je, niet, uh, wat je je niet meer af kan laten nemen. En, en ik hoop gewoon dat mensen zo in het leven gaan staan. Ja. En nu genieten van de dingen die ze nu kunnen doen. We hebben niks anders dan nu. Dus dat is eigenlijk nee. de boodschap. Ja. En dat heb ik weer aan mijn coach te danken. Dus die, daar kwamen we eigenlijk daar bij dit verhaal. Die heeft heeft dus mijn nummer nu geschreven. En uh, ik, uh, de producer is Edwin van Hoeverlaak. Daar heb ik vroeger ook veel mee gewerkt. Daar ben ik nu weer bij terug. Ja. Ik heb bureau NL als team. Dus ik heb een heel mooi team om me heen. Dat mij ondersteunt. En waar alle neuzen dezelfde richting op staan. En de volgende twee singles zijn ook al geschreven. Dus ja, ik heb niks te klagen. Ik ben heel gelukkig met het team wat ik nu om me heen heb. En dat is ook waar ik lekker mee door wil gaan. En ja, met deze sound die je net gehoord hebt van Pluk de Dag. Ja. Nou ja, het is een heerlijk nummer, zeg ik. Dat, uh, ja. Het is niet een, uh, uh, ja... Duizend, een twaalf in een dozijn liedje. Ja, zoiets. So ja, ja, ja. ja, nee, duizend, ja, duizend in een ocht. Dat is, dat is, iets, anders, dat is, dat is goed, iets anders. Maar ik weet wat je bedoelt. Ja, ja. Maar, uh, ja ik ga even het nummer draaien. Adieu Amore. Ja, ga maar weg. Ga, doe ik. Ja, blijf maar even staan. <laughs> Het is genoeg geweest Jij Verdwijn uit mijn leven Nu jij hey, Heerlijk nummer. Ja, je ging weer terug in de tijd. Ja, ik zag het. Je stond helemaal mee te zingen, joh liege geweest. Ja, nou ja, ze zien het ja. toch niet. Oh, je hebt wel ja, die ze kameren. zien het wel. <laughs> Oké. Okay, ja. hey, um, heb jij nog een beetje affiniteit met een, met een, met een, uh, een nummer die je, die je uitgebracht hebt? Affiniteit met een nummer wat ik zelf uitgebracht heb. Ja, dat je zegt Ja, mijn van, laatste nou, single eigenlijk het meest. Dat klinkt... daar, daar het meeste mee. Ja, dat is Die gaan, die gaan we sowieso goed. straks nog wel even draaien. Dat ja, is zeg helemaal goed. Ja, maar die ligt gewoon... Dat is, dat is wat wie ik ben en uh, hoe ik in het leven sta, wat ik net al zei. Dus ja. ja, dat nummer is gewoon ook op mijn lijf geschreven. En dat is gewoon heel fijn om te doen. En ja, wat ik vorig jaar natuurlijk gedaan was Ademloos. Dat is op zich ook een heel goed nummer. Het is een, een top 10 geworden. Ja. Dus dat is wel een cover van uh, Helene Fischer. Dat was de grootste hit aller tijden in Duitsland. ja. En die heb ik vorig jaar zeg maar uitgebracht. En daardoor ben ik wel in het Gelderdoom gekomen afgelopen... Ja, en dat Deze, uh, Duitse nummer ken ik inderdaad ook. Ja. ja, dus ja, dat heeft me best wel... Uh, ja, dat is, heeft me goed gedaan. En men kent het ook in het land. En dat is gewoon uh, ook een liedje wat ik heel graag brek, zeg maar. Ja, je moet toch nog iets... Uh, de microfoon iets naar ja. je toe trekken. Okay. <laughs> ik moet hem bijna opeten. We hebben zo nu dan voor je uh, stukjes weg, zeg maar. Oké, okay. dus net of dat ik met onderbrekingen. heb. Ja, ja, ja, zoiets. Mm. Nou ja, ik heb in ieder geval... ademloos heb ik voor me staan. En uh, ja. Je bent er wat ademloos er... van. Nee, ik, ik, ik word ademloos van. Nee, wat kun je daarover vertellen? Nee, nou ja, uh, dat, dus dat is een cover van Helene Fischer. Die heb ik vorig jaar uitgebracht in april. En die is top 10 geworden. Ja. En uh, doordat die top 10 is geworden... heel veel airplay heb ik daarmee gehad... ben ik dus uh, uitgenodigd... Uh, voor het Mega Piratenfestijn. Ik denk dat het aan de microfoon ligt hoor. Want Ik, ik zit er echt heel dichtbij. En, ja. Um... Nou ja, ik hoor je wel nu goed. Ja, dus oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, okay. Maakt niet uit. En ja, dat was natuurlijk helemaal een kroon op mijn, uh, op mijn werk, zeg maar. Om daar, uh, het was wel het voorprogramma, maar dat maakt niet uit. Het feit dat je in een Gelderdoom mag staan. Ja. Als het leeg is, is het al heel indrukwekkend. Ja. En ja, dat was zo te gek. En dat heb ik wel aan dat nummer te danken. Omdat dat gewoon heel veel airplay kreeg. En dat dat een top 10 is geworden. Dus ja, dan heb je automatisch al meer met een liedje natuurlijk. En als ja. ik het met live uh, optredens doe... Dan zingt ook iedereen mee, vooral het, uh, het bekende OHO, hè, want dat is niet zo moeilijk. Dus ja, het is ook een heerlijk nummer om, om te doen, zeg maar. Ja, want uh, ja, het nummer heb ik ook natuurlijk, uh, het Duitse nummer, maar dat gaan we nu niet draaien. Nee, ga dat gaan in ieder geval we niet doen, ja. Nee, we gaan nu doen ja. ja. We gaan nu doen, ja. We gaan nu doen. Ja. Ademloos, doen, ja. Wat dat ooit verwacht? Oh, oh, oh. Zacht sluit ik mijn ogen en geen enkel taboe. Kussen op mijn huid als een liefdestatue. Oh, oh, oh. Vraag mij maar niet wat het is en of ik mij De Koffer van Helen Fischer, daar hadden we het net al over. Binnenkort in Nederland, dus ja, klopt. Ja, en uh, kunnen we jou nog ergens uh, uh, verwachten uh, qua optredens? Ja, morgen in uh, Theaterhotel Almelo, het Hollands Lentefeest, en dat is uh, voor Kika, en dat is met Vincent oh. en Stef Ekkel en Ellen Janink en Junie Bolk. En noem het maar op, dus daar sta ik morgenmiddag, nou ja, rond half vijf. Okay, dus nog is, uh, steeds best, uh, speciaal voor Kika, dus, ja, dus uh, uh, ja, inderdaad, voor Kika, dus sowieso mooi om te doen. ja. En ja, en voor de rest leef ik echt van dag tot dag. Want ik heb een hele volle agenda, ook met mijn promotie. Dus ik kijk gewoon, s ochtends van oké, okay, vandaag hebben we dit. Ja. En verder ga ik echt niet. Leef, dan, uh, leef gewoon met de dag. Ik leef ja. gewoon in het nu en ik zie morgen. Dat ja, ja. uh, ja. heb ik net verteld, toch? Ja, ja, ja, ja. Alleen dit wist ik toevallig nog wel dan. Ja, oké. Okay. Hey, um, kijk jij eens naar je eigen. Kijk, lekker zo. <laughs> ja, dat is de vorige single. Ja. ja. Uh, wat, uh, hoe wat... is dat uh, ook in, uh, je toegeschoven, zeg maar? ja, het is wel een uh, eigen liedje, tenminste een, een nieuw nummer. En dat is geschreven door John Koenen, uh, die is van Tai Tai, ik weet niet of dat alles van hoort. Tai Tai, ja. ja nou, die meneer. Die heeft het nummer geschreven en die dacht: van, nou, dat is wel een leuk nummer voor Doña. En ik hoorde het. En natuurlijk is dat. Uh, de tekst is ook heel erg leuk... want in de persbericht stond de wijze raad van Doenja. Het liedje gaat dus over het feit... dat men altijd alles wel beter weet als jij... en jou dat ook willen vertellen. En zelf zijn dat vaak mensen... die het zelf niet allemaal goed voor elkaar hebben... En dat zijn van die bedweters. En daar gaat eigenlijk de tekst over. En dan zeg ik gewoon van kijk jij eens naar je eigen. Voordat je zeg maar uh, ja, een mening nou, uh, geeft. Of een, uh, iets uh, voor een ander. Maar kijk eerst ja. in de spiegel. En dan heb dan nog maar een keer mening. Ja, nou ja inderdaad. Kijk eerst eens naar jezelf. En ja. dan uh, geef dan ja. ja, en begin, en bij, begin jezelf. bij jezelf. Ja, ja, ja, dus, dat is de boodschap van het liedje. Ja, nou dat, uh, dat gaan we dus uh, eventjes draaien. Dat is goed. Kijk jij eens naar je eigen. Doen ja. Hier bij ZFM Entertainment voor you. tot klokjes van 7 uur. En dat allemaal op die 106.9, 104.5. En natuurlijk DAB Plus 5C. En natuurlijk op uh, tv tekst hier in Zandvoort. Zeggen wat ik mag, ik dacht dit is de ware, maar ik heb me weer vergist. Nu zit ik op de blaren, terwijl ik het toch weer. Rustig doen, ja. hè? Rustig doen, ik ja. Ik wil hem gelijk toch gelijk achteraan gooien. Ja, nee, ik was even, even bezig. Want... Ga je die draaien? Echt? Nee, toch zeker? Nee, <laughs> ik schrok nee, al. Nee, nee. Dat is zo erg. Ja, daar ben ik niet zo heel trots op. <laughs> dat is als je liedjes soms krijgt en die moet je dan doen om je album te vullen. Dan krijg je dat maar... soort liedjes. <laughs> maar ik ben met jou niet getrouwd. Dat, dat, dat, ja, dat, dat kan wel? Ja, tuurlijk. Anders oh, kom ik daar oh, okay. niet mee terug. <laughs> maar ik ben ook niet met je getrouwd, toch? Nou, je, nee, dat klopt helemaal. <laughs> Leuk hè, al die titels. Ja, ik ja, kan ja, daar ja. echt een heel verhaal mee maken met al die titels tot nu toe. We maken er een heel boek van. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Nee, uh, ja, maar dat, uh, dat nummer, dat, uh, ja, ik ben met jou niet getrouwd, dat hebben we er straks over gehad. Het mm -hmm. uh, stond een beetje uit, uh, uh, uit de middeleeuwen. <laughs> Ondertussen wel ver voor onze uh, tijd. Ver, nou ja, Leiden, ver voor niet ons helemaal, niet. Nou, het was net een jaartje voor mijn geboorte in ieder geval. Okay. Dus, ja, ja het was van Tony Bas. Het leuke ja. is toen ik dat nummer uitbracht, dat zijn familie eigenlijk uh, reageerde daarop. En die vonden het heel erg leuk. En die ondersteunde dat ook. En vorig jaar heb ik het uh, natuurlijk opnieuw uitgebracht. En toen werd het ook gedeeld op de Facebook van Tony Bas. Want die heeft die wel. Ja. Dat hebben ze voor hem opengehouden, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat is dan wel uh, heel erg leuk als je die, uh, ja, dat support krijgt, zeg maar, van, van de kant van Tony Bas zelf. Ja. Dus ja, dat was, het was leuk. Dus dan is het ook leuk om het te doen, zeg maar. Het kan ook heel anders lopen. Ja, uh, ja ik bedoel... Uh, ja. <laughs> je hoort maar rare dingen en ook wel begrijpelijk, want je kan niet zomaar iemand anders nummer op gaan nemen natuurlijk. Nou ja, dat is, dat is iets wat ze tegenwoordig wel vaak doen. Ja. En, en, en, ja. ja, in Nederland mag dat. En dat is eigenlijk overal uh, is dat niet zo, maar in Nederland mag je zomaar een nummer coveren. En dat hoeft niet altijd met... Nou zijn ze daar ja. wel mee bezig om dat te veranderen. Maar dat is echt een hele tijd zo geweest dat je dat gewoon mocht doen. Ja, kijk, als je, als je dat uh, zeg maar in de kroeg doet, vind ik het prima. Ja. Maar als je het uit gaat brengen op single, dan ja. zeg ik, nou nee, ja, dan moet je toch eerst eventjes... Uh, ja, hè. maar goed, het gebeurt heel veel en nog steeds. En nogmaals, in Nederland zijn ze daar nog heel erg makkelijk mee. En dan, ja, dan krijg je dat soort situaties. Maar ik bedoel, als je... Als je uh, een nummer zelf heb geschreven, uitgebracht heb, mm -hmm. waar je trots op bent ja, en iemand anders gaat ermee aan de haal en, ja, hè, en die krijgt daar super succes mee en, en jij loopt er achteraan met je eigen nummer, ja. dan heb ik zoiets van, ja, dat klopt niet allemaal. Nou ja, weet je, ik vind wel, de verplichting is sowieso om de auteurs te vermelden, Maar ja. dat er ooit is gewoon naar de juiste persoon. Ja, goed, dat doen ze dan wel, maar ja. hè, ik heb zoiets van, ja, dan klopt het toch niet helemaal. Want, nee, ja, het, het uh, moet uh, anders uh, gaan eigenlijk. Maar goed, het gebeurt inderdaad. Eigenlijk zijn ze inderdaad. jou dan... Uh, ja, een bedrag schuldig laten we het zo zeggen. Ja, ja als, je, als je het echt nee? bij sommige landen zou doen... dan heb je gewoon een flinke boete aan je kont hangen. Um, en terecht. Ja, kijk maar naar blurred lines uh, in Amerika. Ja, het gebeurt. Ja, het gebeurt. Ja. Uh, ik, heb, ik heb het zelf eigenlijk beluisterd... Uh, met uh, het nummer wat, uh, van lines En ja... In dat de rechter niet helemaal terecht uh, die boete op heeft gelegd. Mm -hmm. Maar goed. Wie zijn wij? Hè? Ja, ja, gelukkig <laughs> hebben we daar dan weer een recht nou, ja, maar het is, het, is, het is maar een heel klein riedeltje, wat, mm -hmm. wat, wat nou wat eigenlijk haast niet op lijkt. Nee, en, maar ja, en, dat en, wordt dan. Uh, maar ja, dat wordt er wel, wel de... onder gegooid. En ja. Uh, nou ja, dan moeten ze eventjes zoveel miljoen betalen. Ja. Maar goed. Dat kan dus ook. Uh, dat. Uh... Ja, hier gebeurt het helemaal niet. Nee, maar, goed, nee, maar ik... ja, we moeten wel uitkijken dat we in ieder geval niet de Amerikaanse taferelen hier gaan krijgen natuurlijk. Nee, moet het dan... moet ook weer <laughs> niet overdreven worden inderdaad, want dan kun je op alles een claim gaan leggen. Ja. Maar ik vind wel dat ze daar wel wat strikter mee om kunnen gaan. Sowieso. Ja, nou ja, ik ga in ieder geval het nummer nog eventjes draaien. Ja, Anthony. is goed. En doen ja. Oh, dat je? Ja, ik, ja? ja ik, denk, ik denk, jij gaat, jij gaat invallen, We doen je? Ja? <laughs> okay. Ik ben met jou niet getrouwd, we doen je? Ja. <laughs> Getrouwd en dan gaat hij. Yep. zo. Ja, ik was nog wel... ik... Nee. ik was niet op tijd. Ik was niet op tijd. Ik denk, nou, ja, ik ben op tijd, maar. Ja, dat was koelie koelie. Ik coolie. hoorde gelijk. De ik denk, nou, oké, okay, we gaan gelijk door. Marathon. Ja, nee. ben... ja. ja nou ja, wat de mensen niet weten, maar ik zit hier met nieuwe software en alles. Dus... Ja, het gaat hartstikke ja, goed. Nou, het, het gaat me nog redelijk af, laat ik het zo zeggen. Af en toe staat het zweet onder soms maar goed. Nee, ja, het gaat prima ja hey um, ja, ja we gaan uh, richting zes uh, uur alweer mm -hmm. uh, is er nog een nummer dat je zegt van nou die zou ik nog wel eens willen horen ja natuurlijk mijn laatste single dat zou zo ja nee ja uh, wat zou ik nog meer willen horen jee um, um, um. Nou, weet je wat, we doen gewoon jouw laatste, jongens. Ja, laten we dat he? maar doen, ja. <laughs> doen, ja. Ja. ja. Zo prachtig is dat. Ja. Doen, ja, mooi hè, zo'n ja, naam. Doen ja. Doen ja. Die, die plukt de dag. En ja. wat wil je nog meer? Ja. Pluk de dag, doen ja. Ja, ja. pluk de dag. Nee, heerlijk nummer, inderdaad. Ja, bij deze zou ik zeggen, in ieder geval zo direct een, een fijne rit terug naar, ja. naar Komt huis. Goed. Komt zo. En goed. Ja, bedankt voor jouw tijd hier naartoe natuurlijk. Ik heb het graag zijn, gedaan. Het uh, zijn aardig wat uh, uurtjes die je dan. Uh, moet afleggen hier naartoe. Weer ja. terug naar huis. Maar ja, nogmaals. Ik vind het niet zo erg om te rijden. Dus dat scheelt. Morgen mag ik weer helemaal naar Amelo dus ook zo'n een stukje rijden. En dat um, uh, is een aardig ja. stukje, ja. Dus maar het geeft niet. zon nogal zei, is inherent aan je vak. En ik vind het leuk. En in ieder geval bedankt voor de promotie. Ja. En thuisgrond, rond die vinden dat ook prettig. Of, uh... Ja, ik heb met niemand <laughs> rekening te houden. Dus wat dat betreft... Oh, is dat. Ideaal. Dus niet verliefd, verloofd, getrouwd. En niet meer. Oh, nee, okay. nee. En dat bevalt me prima. <laughs> Pluk de dag. <laughs> Pluk de dag. <laughs> ja. Nee, Jongens. dus uh, ik, heb, ik heb wat dat betreft... kan ik lekker doen dus, uh, en laten wat ik wil. Heren, niet reageren. Nee. Want je krijgt toch geen antwoord. <laughs> nee, en ik kies graag zelf uit. <laughs> ja, zo is het. <laughs> nee. nou. hey, ja. En, uh, nogmaals bedankt voor, voor jouw komst hier naartoe. En uh, ja, we blijven je volgen. En uh, ja. Uh, het zij telefonisch. Uh, het zij hier in de studio... Is... Als je in de buurt bent, ja, de koffie staat wel te klaar. Helemaal goed. Gaan we Doen ja. Doen ja. Nee, is goed. Dank je wel. En uh, ja, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En doei. En, uh... doei. Doei. doei. <laughs> Pluk de dag. Doen ja. Het leven is kort. Maak je niet druk. Beleven.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 Ja